Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kamermeerderheid heeft ingestemd met de twee wetten voor een strenger asielbeleid. NSC en SGP besloten voor te stemmen na de toezegging van de minister Van Wil dat de strafbaarstelling van illegaliteit niet meteen ingaat. Eerst zal de Raad van State daar nog naar kijken. Dat is nog niet gebeurd, omdat dat onderdeel pas deze week aan de wet is toegevoegd. Als het advies van de Raad van State er is, zal de Tweede Kamer er nogmaals over praten. Het CDA stemde tegen de asielwetten. Zonder steun van die partij is een meerderheid in de Eerste Kamer onzeker. Hamas zegt met andere Palestijnse groeperingen te overleggen over het Amerikaanse voorstel voor een staakt het vuren met Israël. Het gaat om een bestand van twee maanden. In die periode worden gijzelaars en gevangenen uitgewisseld, gaat de grens open voor hulpgoederen en wordt er onderhandeld over een permanent staakt het vuren. Na het overleg met andere groeperingen komt Hamas met een reactie. In Eindhoven wordt een school gesloopt vanwege problemen met schimmel en vocht. Docenten en leerlingen van basisschool Het Slingertouw hebben gezondheidsklachten als hoofdpijn, haaruitval en astma. De gemeente kiest ervoor om de school te herbouwen, terwijl het huidige gebouw er nog geen 15 jaar staat. De problemen zijn waarschijnlijk ontstaan doordat de lokalen gedeeltelijk onder de grond zijn gebouwd. De Nigeriaanse oud-voetballer Pieter Rufay is overleden. Hij was jarenlang de vaste keeper van het Nigeriaanse elftal... waarmee hij in 1994 de Afrika-cup won. In dat jaar speelde hij voor Goa Het Eagles... en reisde zonder toestemming van de club af naar Afrika. Daarna keerde hij niet meer terug in Deventer. Rufais vader was koning van een Nigeriaanse stam... maar nadien diens overlijden in 1998 wilde hij hem niet opvolgen. Peter Rufai was 61 jaar...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 to be your lover cause I own I'm taking it in. Step up. Van Dit is ZFM. I'm in my best. You tell takes a stand. And you find that what was over there is over here. To hope when there is no hope to speak up and the wounded skies above say it's much too late. So maybe we should all. What you do? Just say alone, Now that you're so funky, hey, what do you? Let's see.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 I think you've seen me I'm I'll say and it's not your business and